Twee uur, Mark Hokke met het NOS-journaal. De vier grote steden willen dat het kabinet haast maakt... met een besluit over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Daagse burgemeester Krikke schrijft dat mede namens haar collega's... uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht... aan minister Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven. De vier burgemeesters willen dat het kabinet snel laat weten... of het een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opvolgt... Die pleiten eind vorig jaar voor een verbod op pijlen en knalvuurwerk... omdat die elke jaarwisseling veel letsel en overlast veroorzaken. Volgens de vier grote steden is een snel besluit nodig... omdat gemeenten al vroeg in het jaar beginnen... met de voorbereidingen op de jaarwisseling. Oud-staatssecretaris en voormalig AVRO-voorzitter Gerard Wallis de Vries... is vorige week op 81-jarige leeftijd overleden. De voormalige VVD-politicus is in besloten kring gecremeerd, heeft zijn familie bekendgemaakt... De politieke loopbaan van Wallis de Vries begon in de Haagse gemeenteraad. In januari 1978 werd hij staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk in het kabinet van, van 8-1. Hij maakte onder meer nationale parken van de Biesbos en de Duinen van Texel. De man van ex-PVDA Eerste Kamerlid Marleen Bart stapt op als waarnemend burgemeester van Dijk d er Jan Hoekema vertrekt vanwege de ophef over de woning in Wassenaar, waar hij met Bart woont. Hij had samen met Bart bedongen dat ze na Hoekema's afs afscheid... als burgemeester van Wassenaar tegen een lagere huur in de ambtswoning mochten blijven wonen. Het Tweede Kamerdebat over de afschaffing van het raadgevend referendum... is na uren debatteren geëindigd in een schorsing. De oppositie eist eerst een brief met een uitgebreidere toelichting... op de opvatting van het kabinet dat over de afschaffing van het referendum zelf geen referendum kan worden gehouden. Het debat gaat na de brief volgende week dinsdag verder. Het weer opklaringen, soms wat bewolking, het blijft droog... en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag geregeld zon, met name in het westen, en het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. En nou zou het zo fijn zijn als ik, zeg maar, ook kon aanzetten... dat ik kon laten horen dat ik nachtzuster was op Radio 1. Maar ergens heb ik, geloof ik, iets kapot gemaakt. Ja, nee, dit, dit zou... Nu zou op zich zou het leuk zijn als ik... Oh, dit is... Nou, dit is een goed begin. Want we zijn in de nieuwe studio van Radio 1. En um, als je me hoort... Stuur dan even een appje. Want het enige wat het volgens mij nu doet, is mijn microfoon. En daar hou ik wel van. Want dat betekent dat ik vier uur lang achter elkaar kan gaan praten. Omdat ik ook geen telefoonlijnen heb. En geen muziek. Nee hoor, geen muziek. Wordt aan alle kanten geprobeerd. Maar ik hoor alleen mezelf. Dus wat ik eventjes ga doen. Ik ga eventjes... Um, ik ga eventjes op de computer nu de appjes openen, zodat ik kan zien of jij me kan horen. Want het is. <lacht> ik heb dit wel eens eerder gehad, hoor. Toen heb ik twintig minuten volgepraat. En uh, binnen twintig minuten moeten we de bol hier toch aan de praat hebben. Dat is, we hebben een gloednieuwe studio. Alles is echt prachtig. En ik heb prachtig roze achtergrond ook. Ik heb een heerlijke microfoon. En uh, dan zeg maar zitten alle knopjes net eventjes... die zijn nou allemaal net opgepoetst, dus die zitten net even anders. Dus dan is het even waar ik normaal dan denk van... Oh, als dit het niet doet, moet ik daarop drukken... dan moet ik dat lostrekken en dat weer uh, aan elkaar verbinden. Maar het ziet er hier precies allemaal anders uit. Dus ik kan het net even allemaal niet oplossen nu. Uh, dat maakt helemaal niet uit, want dat geeft mij de gelegenheid... om te vertellen dat ik 2 maart... ik ben vandaag op visite geweest bij de Max Ombudsman, Rogier de Haan. En op 2 maart dan hebben wij een uitzending... voor alle mensen zonder internet. En ik heb vandaag een stuk of uh, 50, 60 brieven op de post gedaan... aan alle mensen die zich opgegeven hebben voor de Club der Internetlozen. Zodat we uh, die mensen konden laten weten dat op 2 maart... tussen drie en vier s'nachts er een speciale uitzending is... voor mensen zonder internet. En dan kun je ook bellen naar het gewone nummer 0800-1121... En op dat moment kun je dan uh, alles vragen aan de ombudsman... en ook uh, alles uh, vragen aan de mensen die luisteren... over hoe het is om niks via internet te kunnen of te willen doen. En daar hebben we het dan over van drie tot vier. En uh, op 30 maart, zeg ik uit mijn hoofd... hebben we daar dan een soort uh, opvolguitzending van. Komt hier weer langs. En alle dingen die we dan op 2 maart nog niet hebben kunnen uitzoeken... heeft hij dan geprobeerd om vier weken lang allemaal uh, op te snuffelen. En tussen drie en vier praten we dan weer voor de Club der Internetlozen. Um, verder... Kan ik melden dat zodra we de telefoon aan de gang hebben, we gewoon weer uh, vragen en antwoorden gaan doen. Dus dat je gewoon dan weer kunt bellen naar 0800-1121. Uh, je kunt ook natuurlijk je appje sturen via de Radio 1-app op je telefoon. En dat zou helemaal prettig zijn, want dan kan ik hier lezen of ik daadwerkelijk nu aan het uitzenden ben. Of dat ik nu al, uh, zeg maar, wat is het, 3 minuut 30 tegen mezelf aan het praten ben. Wat ik ook altijd heel gezellig vind. Want um, dat doe ik thuis ook wel eens. Dan vertel ik gewoon verhalen aan mezelf. En uh, ik kan nog even melden dat... want ook daar, ik heb vandaag alle post van de afgelopen weken doorgenomen. Nog bedankt trouwens voor alle kerstkaartjes en alle nieuwjaarskaartjes. Maar wat me ook is opgevallen in al die post... is dat er mensen zich nog heel erg druk maken... om zowel Jacqueline als uh, Bijtske... Jacqueline was die mevrouw die we alweer, nou, het is alweer even geleden, die werd uh, 50 en diens verjaardag hebben we toen gevierd door haar onverwachts een kaartje te sturen. En die kaartjes zijn toen naar mij gegaan en die heb ik allemaal weer uh, naar Jacqueline gebracht. En uh, nou, die heeft uh, voor de mensen die dat gemist hebben laten weten dat ze, dat ze heel erg blij mee was en een fantastische verjaardag heeft gehad. Dus voor de vragen die daarover zijn gekomen, heb ik dat ook meteen even beantwoord. En uh, Beitske, dat was die mevrouw die ik onlangs aan de telefoon had, die um, had. Hey, volgens mij verschijnt er nu wat op. Nee, er verschijnt nog steeds geen telefoon op mijn schermpje. Wel dingen die erop lijken. Um, uh, Beitske oh ja, Beitske was die mevrouw die belde laatst dat ze in het huis zat van haar overleden broer. En um, haar broer die had de ambulance gebeld, maar die was niet gekomen. Dus Beitke die heeft uh, toen ons gebeld om te vragen... of het in Den Haag gebruikelijk was dat de ambulance niet kwam... als je die belde. Uh, en dat heeft ze laten weten... is inmiddels bij de politie ook opgevallen. Dus de politie die heeft, zij, zij zei in een gesprek met mij... dat de politie daar onderzoek naar aan het doen is. Dus dat is het laatste wat ik daarover gehoord heb... En dan heb ik nog... oh ja, dat was ook kwam ik ook nog weer tegen. Wij, het is wel fijn dat ik vandaag even de administratie gedaan heb. Dat mensen vroegen hoe het met de koe was. Want we hebben uh, uh, iemand aan de telefoon gehad. Die had een pasgeboren kalfje en die moest een naam met de letter L. En die kon niks verzinnen. En er waren mensen die hadden gemist hoe de koe nou uiteindelijk genoemd is. En ik kan uh, die mensen meteen ook even... want ik hoop wel dat al die mensen die een brief gestuurd hebben... de laatste tijd ook aan het luisteren zijn. Maar uh, de, het kalfje is Lizzie genoemd... naar uh, een moeder die een appje stuurde... dat ze zelf net een dochtertje had gekregen dat ze Lizzie heeft. Dus er zijn twee kleine baby Lizzie's nu. Een luister Lizzie en een kalfje Lizzie. Nou, nu ben ik echt wel zeg maar, door mijn informatie van de afgelopen tijd heen. Maar gelukkig staat hier Anne naast mij inmiddels. En die is nu op allerlei knopjes aan het drukken. In de hoop dat er daadwerkelijk ergens muziek vandaan gaat komen. Maar... Gelukkig ligt het niet aan mij, dat is wel fijn. Voor de mensen die het helemaal niet begrijpen, ik ga nu even iets zeggen, maar dat is misschien belangrijk: dat we, dat we een ander scherm voorgezet hebben, Anne. Ik weet niet of jij dat inmiddels hebt meegekregen, maar toen wij binnenkwamen in de Spiksplint, de nieuwe studio, hebben wij een ander scherm voorgezet omdat er geen zoekfunctie in, de scherm, in het scherm stond wat voor stond. Dus ik denk zomaar dat dat van invloed is geweest op. Dat het, dat alleen de microfoon, en je kan ook zo weinig, omdat als je nu iets doet, dan zet je mijn microfoon uit, of niet? Nee, dat ook niet. Nou, dan kan ik gewoon doorpraten. De vraag is natuurlijk even uh, waarover. Uh, doe ik het gewoon zelf, want de Olympische Spelen zijn binnen. En dan weet ik nu al dat de vraag gaat komen... waarom schaatsen alle schaatsers linksom? Want dat is eigenlijk een vraag die altijd als er geschaats wordt... dus dat is ongeveer iedere winter. Daar belt er wel iemand met die vraag naar 0800 1121. En... Um, het antwoord weet ik inmiddels ook. Want ik vergeet altijd alles wat er besproken wordt in deze uitzending. Maar ik weet inmiddels dat het, als het om schaatsen linksom... maar ook om andere sporters zoals uh, hardlopen... waarom gaat het altijd linksom op de baan? Dat is, heb ik mij la wijs laten maken van oudsher al... dat de meeste sporters zijn rechts... en hebben dan iets krachtiger rechterbeen. Dus het is heel logisch dat als je een sport doet... waarbij je in de ronde gaat, dat je dan linksom gaat, zodat je altijd met dat iets krachtigere rechterbeen... af kunt zetten uh, uh, en het linkerbeen zeg maar iets minder hard af hoeft te zeggen. En, ja, en als je dat doet, ik weet niet of je zelf al op de schaats gestaan hebt... op een kunsthuisbaan dan, dan krijg je dus automatisch... dat je linksom rondjes gaat. Dus mocht je je afvragen waarom jij op de schaatsbaan altijd links afslaat... ook als dat niet de bedoeling is, dan ben je waarschijnlijk rechts... en is je rechterbeen ietsje uh, sterker dan je linkerbeen... En nog steeds sta ik te staren naar um, allerlei schermpjes die uit en weer aangaan. En ik heb het over links om en rechts om Dus ik denk automatisch aan een andere vraag. die heel erg vaak naar voren komt in dit programma. En dat is uh, de vraag of het nou waar is dat in Australië. De, uh, als je het water weg laat lopen, dat het dan de andere kant op draait. En het grappige is dat als ik terugblader in mijn boekje met veel gestelde vragen dat uh, eigenlijk het antwoord er niet is. Want er zijn heel veel mensen... of eigenlijk is het antwoord nee, dat is niet zo. Dat is een uh, broodje aapverhaal. Maar iedere keer als we dat zeggen in Nachtzuster... dan komen er toch weer heel veel berichtjes binnen, ook via Facebook... Um, dat, uh, dat ze mensen aan de andere kant van de wereld zijn geweest... en dat ze het zelf gezien hebben. Dus pas als iemand... oh, dat kunnen we misschien wel even doen... want ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... dat Olsi wel aan het luisteren is in Australië nu... Dus ik vraag nu aan Ozzy of die eventjes een filmpje wil maken. Dat is leuk, Ozzy. want je kunt geen nee zeggen... want ik kan verder nergens zien of je ja of nee zegt. Maar het is misschien fijn als jij even een filmpje maakt... waarin je uh, het water weg laat lopen. Dus dat je eventjes het vol met water laat lopen... de stop eruit trekt en dat je daar dan even een filmpje van maakt. En dan vraag ik aan alle luisteraars in Nederland... dat ze datzelfde even doen... Dus het zou wel leuk zijn als er nu ook gewoon drie of vier mensen dat doen. Maar even uh, de grootsteen vol laten lopen en, en dan de stopdraad. Dan kunnen we deze vraag voor eens en voor altijd afsluiten. Deze vraag die ik zelf opper, omdat de telefoonlijnen nog niet uh, zijn gaan knipperen... Dus als uh, iedereen die nu luistert even de grootsteen vol wil laten lopen... de mensen die niet in bed liggen natuurlijk en niet uit bed kunnen... en de mensen die niet in de auto zitten. En de men... Goed, de mensen die gewoon in de buurt van een grootsteen zijn... of die er even naartoe willen lopen, vol met water willen laten lopen... en dan de stop eruit trekken. En dan kunnen we eventjes kijken of... Uh, uh, en een filmpje maken dus, als je daartoe in staat bent... en dat even via Facebook naar mij sturen... Als het goed is, krijgen we dan, hoop ik, van Orsi e eentje uit Australië... en van in ieder geval iemand eentje ook uit uh, Nederland. En dan weten we voor eens of, altijd of het water dan de andere kant op wegdraait. Een ander draaikokje de andere kant op aan de andere kant van de wereld. Mocht je nou niet Ozi zijn in Australië... maar iemand anders aan de andere kant van de wereld... dan ben ik ook heel blij dus met een filmpje. En op Facebook heet ik gewoon Nachtzuster. Dus dan kun je uh, je filmpje daarheen sturen. Of je kunt het sturen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl En dan uh, is dus het spannende eventje... Oh, luister eens. Ik hoor ze echt. Ja. Mail maar. Ze legt de koele handen op mijn voorhoofd En kijk me even onderzoekend aan. me bij het drinken van wat water. Als ah, het blijft even bij me staan. Nacht zuster. waar moet ik zonder jou beginnen. Nacht zuster. Ik brand van binnen. Nacht zustermen. Doe iets aan je bij.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de beide. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen. Nachtzuster, doe het aan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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe aan Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe iets aan de pijn. Nachtzuster, Ik Nachtzuster, auw. Nachtzister, Nachtzister, oh, oh, oh. Nachtzister, yeah, oh, oh, oh. pijn, Leuk liedje blijft dat toch helemaal als je er al even op zit te wachten. Nachtzuster van Doe Maar was dat op Radio 1... Het is echt ongelooflijk, maar zo af en toe, weet je... dit zijn van die dagen, dan komt alles in één keer... maar ik, ik kan de app niet openen. Dus, dat, dus als je een appje gestuurd hebt op mijn verzoek... heel erg bedankt daarvoor. En ik ben nu aan het uitzoeken uh, waarom ik dat... Uh, met mijn linkerhand ga ik uitzoeken waarom ik dat niet uit kan lezen hier. En met mijn rechterhand heb ik inmiddels volgens mij een telefoonlijn gevonden. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weet ik... Hallo? Hallo, goedemorgen. Is, is het Rolf? Ja, dat is uh, zeker Rolf. Oh, Onze test, dan, uh, Rolf. Nou, dan weet ik in ieder geval dat dat goed komt. Ja, nee, dat komt zeker wel goed. Goed je te horen, Rolf. Oh, en ik heb de appjes. Sorry, ik moet ja, niet Ja, heb je ook al binnen? Ik moet niet schreeuwen, want oh. mensen liggen te slapen. Nee, dat probeer ik juist ook heel rustig te praten. <laughs> nee. Ja, toch? Oh, wacht even hoor, wacht, Rolf. Ik, weet dat je, ik weet dat je druk bent, maar ik, kan, ik, ik krijg nu al die... Nou, weet je wat? Ga jij even ja. praten, dan lees ik met mijn linkeroog de appjes... en met mijn rechteroog luister ik naar jou. Oké, okay. nou, niet, maar moet je horen. Ja, oké, ja. ja. uh, nou, okay. nou ja. Uh, ja. Ja. leuk verhaaltje. Moet je horen. Je hebt de uh, verleden week... Uh... ...iets over een, een, een eitje gestuurd. Nou, wat was ik nou net een berichtje van onze vriend uit Australië? Ja. Richard, van Leeuwen. die nee, ken jij wel? Ja, maar die zit niet in Australië. Nou, nee, die maar... Zit. Ja, weet je, ja, wacht even, die zit wel in Australië. Oh, die zit in Australië, ja. Ja, die ja. hebben een, een, een oplossing gegeven over de eitjes die verleden week uh, in jouw uitzending waren. Oh, de of veertjes? Juist. Dus... Yes. Ja. ja? Ja. Nou, daar heb je iets op uh, Facebook uh, gezet uh, bij jou op jouw account. En, um, Wat handig dat jij dat, dat leest dan. Uh, ja, ja. ja. Ik krijg dit soort uh, public, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, vertel nou maar, wat uh, was er over die, uh, ja. ja. Ja, nou oké. Okay. Uh, volgens hem uh, uh, gebeurt dat niet, dus uh, um, vandaar. Ja, maar dat is ja, in Australië. Zou, uh, thuis, in Oost... Even voor de duidelijkheid, want ik kan me voorstellen... dat er een paar mensen waren die vorige week niet luisterden. Uh, ja. Daan die belde vorige week dat er in ieder doosje met eieren... ieder doosje met tien ja. eieren, zit ja. wel één veertje zou kunnen, maar, maar dan kan krijg, ik je ook misschien een wel... volgende ook... verklaring geven. Ja. Ja. Kijk, um, kijk, elk ei kan een vochtigheid zijn, dus dat er misschien een viertje blijft hangen, want ik, ik heb net die uh, die dingetjes van Richard uh, gezien ja. en uh, in zijn uh, uh, kippen zitten er natuurlijk over het viertjes. Dus het zou kunnen, mogelijk kunnen zijn... dat er wat uh, veren aan de eieren blijven hangen, toch? Ja, maar ik denk niet dat dat het is, hoor. Ik weet, ik weet met een zekerheid geen waarschijnlijkheid... dat het gewoon iemand dat erop zit te plakken. Want het kan gewoon geen toeval zijn... Dat het, nou, misschien ja, maar ik niet. Maar nee, ik kan het niet. Maar goed, Maar nu zijn we vragen van vorige week aan het behandelen... terwijl de telefoonlijnen het gewoon weer doen. Dus ik waardeer ja, het heel nee, erg. Ja, ik zou even een testje voor jou. Ja, nee, dat is fijn. Ah, nou, dat doet het. Jij doet het. Uh, de telefoonlijn doet het. Ik doe het. Dus dat is al het halve werk. We hebben nachtzuster gehoord. Uh, volgens ja. mij kunnen we al een heel eind... Dat heb end. ik ook gehoord. Ja. Nou, we hey. zijn een heel lente. Hey. Niks aan de nou, hand, joh. Uh, Nee, uiteraard. Ik heb vroeger wilde al... ik graag altijd die quizjes op tv presenteren... waar ook nooit niemand naar belde. Dat je dan zo moest gaan staan en dat je kon zeggen van... nou, is het antwoord een konijn of is het antwoord een, uh, oh, God, een hamster? Ach, goh, dat lijkt die ja. Of uh, Ja, of... Oh, of nee, nee, dat lijkt me hartstikke leuk. Of, of, ken Wie je... presenteerde dat toen? Katarina? Oh, allerlei mensen. Uh, ik, ik herinner me die uh, jongen van wie ik dus niet... Katharina heb... Keil. Wat nee, joh. Katharina? Nee, Katharina Keil presenteerde de Vijf show. Die was al langer beroemd toen, maar je had toen s'nachts... Hoe heet die andere dan? Viola Holt. Oh, Juist. die heeft wel die... nog zoiets gedaan. Ja, Goed. dat bedoel. Rolf, ik vond het gezellig. Ik ben blij dat je even de telefoonlijn met me getest hebt. Ja. Maar nu ga nou. ik gewoon weer vragen en antwoorden doen via 0800-1121. Uitstrijd mag ik jou een prettige nacht toewensen. Het zit nu al snor. Ja. <laughs> Dankjewel, Rob. <laughs> en uh, tot de volgende keer. Hè? De volgende Als je me de... nodig hebt... Rolf, Je kunt waar meer. Puntje zoeken Ja, ja okay. Doei. Doei. oké. <laughs> Doei. John. Hey, goeienacht, John. Goeienacht, John. Zeg ja, het eens. Goeienacht, Zuster, Ik heb een vraag. Ja. Um, ja, elke keer als ik het hoor in het programma, ik heb een vraag, dan denk ik altijd weer aan die Wilma van vroeger. Wilma? Die had, die had, ken je die, die niet meer? Nee, ik ken geen Wilma. Ja, nou, nee. nou, dat is een van onze beste zangeressen geweest. Oh, Wilma? Ja. Maar waarom ja, denk je eraan nog... bij Nachtzuster? Nou, die had een liedje, ik heb een vraag. Echt? Ja, nou, Dan dat moet ik wel. een keer opzoeken. Dit is, dit is het heel, een heel ja, slecht is moment omdat die computer het nog niet doet. Maar daar ga ik een zoeknummer zoek. hoor, trouwens. Nee. Want, als u, als u, nee, want dat doet hij niet Maar ja, u, u krijgt als een oogje dicht begrijp begrijpen. Als u iets zou wilt houden, dan zou ik de wereld bonden. Nee, ik zou op dat zich. Is ik dat zou, is een leuk liedje. Maar je hoort helemaal niet wat ik zeg. Maar die computer doet het nog niet. Dus normaal denk ik altijd: als er over muziek wordt gesproken op de radio, dan wil je het liedje horen ook, denk ik altijd. Vandaar dat ik zo. Ja, ja zo aanslaan als mensen muziek, het over muziek beginnen te praten. Maar die computer doet het niet, dus ik kan zoeken wat ik wil... maar dan moet ik echt uh, alle 800.000 liedjes die in de computer staan... moet ik uh, gaan zoeken, wil ik, uh, wil ik iets van Wilma kunnen vinden. Maar ik onthoud het. Ja, ik vroeg ja. ja, me stiekem elkaar goed met de was, maar dat is mijn vraag niet. Maar nou, als ik weet iemand dat het toevallig niet, weet, dat... ja. Ja, dat is een goede dat is ja. een goeie. Ja, die, ja die, dat was echt uh, een van de beste zangeressen die Nederland het voortgebracht. Maar dat is een persoonlijke mening natuurlijk, daar ken iedereen namens over. De... Mijn um, vraag, ja. um, je hoort de laatste tijd zoveel over de gedoe in de, in de veeteelt, hè? Kalveren en fraude, ja, fraude en vlees en ellende, hoop ellende, mest, overschatten en weet ik het... Ze schijnen ook al moeite te hebben met drinkwater ophalen uit de bodem. Dat er heel veel uh, bronnen worden, uh, ja die kunnen ze niet meer gebruiken vanwege de vervuiling. En dan vroeg ik me af, want daar heb ik al wat uh, discussie over gehad. Het was geen echte verjaardag, maar dat is niet. En toen begonnen ze ja. Ja, erover van... Stop, ik eet zelf geen vlees. En, uh, al een tijdje niet meer. Maar dat is niet alleen vanwege de leed, maar ook vanwege de uh, ja, de zo in de vt terror. Dat kan je niet meer gezond zijn. Dat is mijn mening. Maar ik vroeg me af, want er gingen geruchten... dat ja, toch wel heel veel uh, naar het buitenland ging. En dan denk ik van... Ja, je hebt zoveel... Uh, Mensen die hier uit principe geen vlees eten, vanwege dierenleed en zo. En dan blijkt, ja, als, je, als je het kort naar de bocht stelt, dat mag geen zak uit. Want elk pontje elk vlees dat wij niet eten, dat gaat gewoon naar het buitenland. Ik voel maar hoeveel procent is dat nou eigenlijk van alle veeteelt-exportproductie? Dus die hoe wij hier... hoeveel procent van de veeteelt is nu uh, nog wel of, nog gewoon is nog vanuit uit Nederland? En hoeveel komt er vanuit het buitenland? Begrijp ik dat goed? Nee, andersom. Andersom. Hoeveel van wat er hier geproduceerd wordt, waar oh, wij ons land maar, mee vervuilen... Ja, er nou eerste voor oh, buitenland. Oh, ja, dat, dat is eigenlijk veel logischer. Ja. Want het is maar een klein... Uh, we zijn maar een klein landje en uh, ik ben niet echt tegen... Ik ben ergens echt tegen, maar <laughs> ik heb wel zoiets van... Ja, nee, je kan wel tegen alles aangelopen schoppen, maar dat heeft geen zin. Ik heb zin dat mee. ook een beetje. Ik ben eigenlijk, geloof ik, ook bijna nergens tegen... behalve echt hele erge dingen natuurlijk. Ja, precies. Ja. klofkip en, en al die ellende, dat is, niks, dat is niks waard. Maar ik hoorde vorige week toevallig van een Vraagse boer: die had, had 20.000 biggen. En die gaan allemaal naar het buitenland. Dus de, die worden daar opgefakt. En denk ik: ja, wat heb ik nou voor zin? Er geeft hier zoveel ellende. En als er nou zoveel. Alleen maar voor het buitenland is. Ik voel me af hoeveel dat nou eigenlijk is. Maar ja, het, het, voor het, buiten, het is dan voor het buitenland, maar dat betekent wel dat het geld van het buitenland naar die Nederlandse uh, v-telen gaat. Ja, en dan de komt ook wat in, ja, nee. in de schatkist terecht uh, natuurlijk. Export is niet per definitie fout, maar ik voel me wel af van hoeveel, hoeveel is dat nou eigenlijk? Ja, ja. Want heel veel mensen stoppen hier met vlees eten. En ja, nou ja. Het is toch ook een beetje sneu als dat voor niks is, zeg maar. Omdat ja. de dierenleed gewoon doorgaat. Nee, daar heb je natuurlijk een punt. Ja. Ja. Denk uh, ik. ik weet, ja. Nou ja, voor niks is het natuurlijk niet. Maar ik snap je, ik snap je punt. 0800-1121. Ja. Nee, één klein vraagje ja, of het mag. Ja. Zal ik het heel, heel kort doen? Ik, heb, ik, want ik vind natuurkunde, hoor, dat vind ik altijd heel interessant. Ik, ik heb hier wel eens uh, eerder gehoord over mist. Hè? Mensen hebben wel vragen gesteld over mist. En mijn oh. vraag is eigenlijk... Ja, mist... ja. <laughs> Dat is waar, dat is als het voorbij komt. Ja, maar het zou zo maar ik... kunnen. Hè? Ik, uh, ja. ik weet ja. van 7,5 jaar alle andere werpen natuurlijk nog. Dus mist ja. zouden we inderdaad heel goed. Uh... Ja, is verschillende keren afgelopen jaar. En, en vroeg ik me af van mist, dat is, zijn eigenlijk kleine waterdruppeltjes, heb ik begrepen. Maar en dat lost dan op als de zon komt. Dan kan ik me iets voorstellen dat het verdampt. Maar water is zwaarder dan lucht. Ik vraag me altijd af, waarom vallen die druppeltjes niet gewoon op de grond? Op de? Op de... Check, je hebt... Op de grond, waarom valt het niet gewoon op de grond? Het is gewoon zwaarder dan lucht, dus het moet eigenlijk naar beneden maar, vallen. Ja, ja. Het, blijft, het blijft hangen op een of andere manier, maar ik snap het niet. <laughs> Toch? Wat mooi, ja. Waarom blijft het niet hangen? Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ik kan zeggen dat de druppeltjes zijn te klein of wat dan ook, maar dat, dat kan, kan volgens niet, mij. Hè? Nee. Het, heeft een soort, het heeft een soortelijk gewicht, het is zwaarder dan lucht, dus het moet eigenlijk gewoon vallen. Maar het zijn, het, ja, ik wil zeggen, het is geen, zijn geen druppeltjes, het is waterdamp. Maar waterdamp is natuurlijk hele kleine minimale druppeltjes. Dus zodra het, zeg maar, twee wateratompjes aan elkaar... dan zijn blijkbaar twee water... Um... Ja, ja. Dus, ja, er uh, zijn dus zeg maar twee watermolecuultjes aan elkaar, dan heb je al mist. Maar blijkbaar zijn twee watermolecuultjes dan dus lichter dan zuurstof of lucht. luchtmolecuultjes. Ja, 0800 1121. Dat... Ja. Ik vind het best een goede Ach. vraag hoor. Ik weet niet, de rest van Nederland denkt met iemand, dit is dinne voor onzin. Maar jij en ik begrijpen elkaar in deze. Ja, want het moet gewoon naar beneden vallen. Toch? Dat vind ik ook. Ja, ja. ja, ja. maar ja, als de mist ja. zich daar niks van aantrekt, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, precies. Dus, nou, goed. John, dankjewel. Ook bedankt. En uh, we gaan op zoek naar een antwoord. Dus ik hoop dat er iemand met een heel klein beetje natuurkundige achtergrond uh, even kan... Uh... Je kan bellen naar 0800 1121 en dan de wereldbol van Wilma. Maar dat is geen verzoek hier. Nou dus moet je dus echt uh, ophouden of, zo, want het is dus echt niet meer grappig. Ja, maar wat dus denk je nou dat ik, mensen thuis nu de wereldbol van Wilma gaan zitten zingen? Nee, dat is voor u zelf. Ja, Sorry. voor mezelf, nee, maar ik dat, denk dat, nu, dit, dit is de vierde keer. Ik wil nu Wilma horen. Oké, okay, ik, ik begrijp het. Maar ik kan niet, het. de computer doet het niet. Nee, ik snap het. Is echt Sorry. Ja, ik vind het jammer. Het was zo'n leuk gesprek. Ja. Nou. ja, dat heb ik. Dat, heb ik. Ja. dat uh, klopt. Dat, dat is, gebeurt je vaak. Ja, dat uh, is wel. <laughs> hey, je dankjewel, wel. John. Ook bedankt. Goeienacht. Dag. Dag, hoor. Daag. Zo, 0800 1121 richard Hallo, Richard. Hallo, nog zusje. Hé, hey, Richard. Ja. Kun je vast beginnen met praten? Dan doe ik even de deur dicht, want dan lopen mensen allemaal uh, buiten heen en weer te rennen in lichte paniek omdat sommige computers het nog niet doen. En die hoor ik dan tegen elkaar roepen, nee dit blauwe stoertje. Zo. Oké, okay, doe ik. Ja, praat even. Ja, ja. nou. Uh, ik heb even een vraagje. Uh, bij die jonge bomen, hele jonge bomen, die ook wel eens vaststaat met twee van die uh, palen, ja. zitten die uh, uh, ja, soort dikke buis ernaast in de grond. Oh. Waar Wat dient dat voor? Ja. Ja. <lacht> ja. Wat een. Wel goede vragen vannacht. Ja. Is dat niet gewoon om ze rechtop te houden omdat ze nog klein zijn? Nee, nee, want ze staan best om een. Uh, Zo'n kleine 40, 50 centimeter, denk ik, uh, van die boom vandaan. Dat is gek eigenlijk. Ja. Want dan zet je een boom neer omdat het zo leuk uitziet. En dan zet je de, volgens mij soms zelfs een grijze buis naast. Ja, grijs of een uh, gele Met uh, ja, een soort. Uh, ja, wat is het? Mos of zo, eromheen. heen. <laughs> is dat niet gewoon ook een boom? Nee, het is geen boom. Bomen zijn nu van plastic, hè? Ja. Ja. Heel veel rubberen boven, maar plastic bomen heb ik gewoon wel eens gezien. Echt niet? Ja, namaak. Oh. Nee, ja, namaak. Oh, oh, wacht even, dus die planten die geen water hoeven zijn, geen echte planten. Uh, gelukkig niet, Dat is raar, want het ziet eruit als een plant. Ja. Nou goed, dat is een heel ander verhaal. Ja. Uh, dikke buizen <laughs> naast jonge bomen. Ik zeg 0801121 en ik hoop dat iemand het, uh, dat op gaat lossen. Ik ga het hele nog mee luisteren, zoals ja. altijd. Nou, dat moet je vooral doen vannacht, want het kon nog wel eens alle kanten op gaan. Ja, dat had ik ook het idee. <laughs> hey, dankjewel, hè? Oké, okay, tot de volgende keer. Goedendag, hoi. Hoi, hoi. 0800-1121. Als je weet hoe het zit met die dikke buizen naast de jonge bomen. En als je weet hoe het zit met de veeteelt. Um, hoeveel procent van de Nederlandse VT gaat eigenlijk naar het buitenland? En uh, mist, ik vind het echt een goede vraag van John... want uh, uh, als mist uit hele kleine waterdruppeltjes bestaat... waarom vallen die druppeltjes dan niet naar beneden? 0800-1121. Ja? Je moet even je radio uitzetten. Want ik vind het best gezellig om mezelf terug te luisteren... maar dat doe ik morgen. Ja. ja. Uh, wat had u over water willen weten? Uh, ik had graag willen weten waarom mist niet naar beneden valt. Nou, de damspanning is licht dat de... op een gegeven moment... zit er ook lucht. En die uh, waterdruppeltjes, die bevatten natuurlijk ook... er uh, is niet alleen maar massief water... maar ik denk dat, ik denk het hoor... De, ik dacht dat de vraag eigenlijk anders was. Maar goed. Oh. Is dat het enige wat u vraagt? Dat het niet naar beneden valt? Uh, ik, ja. denk dat, ik denk dat er ook... Um, um, het soortelijk gewicht... van zo'n druppeltje... Um, dat het gewoon zweeft... door de... Door de uh, lucht... Die, de, de luchtmoleculen... Die, uh, waarvan... kijk, het druppeltje is natuurlijk... De dat zit is niet een. een uh, kijk, een druppel die naar beneden komt. Dat, ja. die vormt zich om een, om een stofje heen. en dan wordt het een waterdruppel. die, ja, die valt naar beneden. Met. Uh, uh, ja, de, de, de aarde. die heeft een aantrekkingskracht. de tweede wet van Newton. Oh. Dus alles, alles wat uh, aangetrokken wordt. Door de aarde, de, u wordt u in, het, in de ruimte. Zou u ook geen? Wij hebben geen gewicht, dat noemen ze zo. Maar eh, omdat de ruimte, de massa, die bepaalt: als u op Mars zou zijn, dan weegt u lichter. En op Jupiter zou u 2,6 maal zo zwaar wegen dat je amper op je benen kan blijven staan. Dus dat waterdroppeltjes weegt gewoon. Nee, nee nee nee nee nee nee nee nee ja ik vind het nee. prachtig bedacht maar het lijkt me niet dat omdat wij op Mars en Jupiter zweven dat de waterdruppeltjes op Aarde opeens kunnen zweven. Nee ik wil duidelijk maken ja. dat alles aangetrokken wordt door de Aarde. Maar waarom trekt de Aarde dan die waterdruppeltjes? Heeft u het over mist of zo? Ja ik, dat was de basis dat het ging over mist. Ja maar u bent maar dat... een waterdeskundige. Dat Nee, nou ook niet. Dus. Ook niet echt. Nee, maar die mist is hele fijne druppeltjes. Dat, ja, wacht even. Uh, uh, uh, dat soort, uh, uh, uh, het heeft toch te maken met dat, u, uh, dat we te maken hebben. Uh, niet met, uh, met een hele kleine massa die gewoon, ja, uh, uh, uh, op. Uh, gewoon niet valt. Uh, hij heeft geen massa, die, die individuen. Heel weinig. Uh, dat, de, de, waarom valt lucht niet naar beneden, hè? Koude lucht valt naar nee, beneden. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Want lucht valt niet naar beneden. Maar dan nog zou dus gewoon water dat in de lucht zweeft naar beneden moeten vallen, omdat het gewoon zwaarder is dan die lucht. Nou, dan moet ik uh, afhaken, dan weet ik het ook niet. Nou, ik vind het wel leuk, het, geprobeerd. Ja, het is. Uh, het moet dus. Uh, kijk, de aantrekkingskracht van de aarde. Uh, we hebben een 100, ruim 100 kilometer damkring boven ons. Ja. Daarom heeft op uw lichaam, bij iedereen, is er een uh, 1 pascal, dat is een vierkante centimeter op uw hand, op uw hele lichaam... van één kilo. Zou u op Mars zijn, dan heb je een pak nodig... anders valt u zo... Uh, uh, in een paar seconden dood neer. Ja. Maar die, die... waterdruppels... die bevinden zich dus... in... nou ja, laten we zeggen... Tien, vijf kilometer, tien kilometer, weet ik veel... tien kilometer hoog, hè, een aantal kilometers. En... Ja, die bevinden zich in, in de onderliggende... Uh, hij zou t, t, wil die waterdruppel uh, zo klein... dat hij gewoon op de onderlaag uh, rust... en die duwt dat waterdruppeltje... Uh, uh, dat is een evenwicht tussen hmm. de... de, de het, het kan niet anders. Anders, heeft daar, anders is hij daar niet. Hij, hij, hij heeft geen... Ge het gewicht is zo klein dat de onderliggende uh, uh, massa van uh, de damkring, dan gewoon uh, de stikstof en zuurstof, uh, 21% zuurstof, en de rest is, uh, uh, ja, dat is dan stikstof, dat is nummer 6 of 7 op het periodieke systeem. En en, uh, ja, uh, dat, dat heeft dus een, ook een massa en gewicht. Je zou dus moeten zeggen dat dat waterdruppeltje kan, dat, dat de rust op, op, op die onderliggende laag, dat kan. <laughs> Daar is een evenwicht. Nou, het, dus, uh, ja, het moet aanspelen, als, als, als, als u, als u natuurlijk, Als u dat natuurlijk weghaalt, valt het wel. En het kan natuurlijk uh, groter. Kijk, als een waterdruppel echt groter wordt door een stofje... Uh, dan, ja, ik heb eens keer gehoord dat de stofjes en zo, die waterdruppels... Dat is heel mooi bedacht door de schepper. Ja. Want als het in één plens naar beneden valt... zijn alle planten ontworteld die, die je boer zaait. Nee, die druppeltjes oh. komen zacht. Oh, dus we moeten als echt je... niet willen dat ook alle mis naar beneden stort. Nee nee, nee, nee. Nee, ook, ook dat. Ja. Want uh, je, je, hebt, uh, je kan wel in één keer uh, een vreselijke lawine van... Neerstortende spul naar beneden laten vallen. Maar um, ja, dan verpest je ook. Er is een evenwicht. Volgens mij is een evenwicht. Er is een, even. is er is een even, evenwicht, maar dat zet... is mooi gezegd. Ja, Dank nou laten we. Ja, dan, als er een tweede uh, iemand is, dadelijk. Ja. Uh, ik ben hier geen ingenieur, maar ja, daar houdt het. Uh, voor mij, ik ben geen uh, bio, uh, bioloog of uh, nee, hoe noem ik het. Uh, uh, Karnemee mensen die, <laughs> die, die zullen dat wel was... nee. Huh? nee, geen mensen Ja nee, ja maar het, idee, het, sorry, het idee was leuk. Ja, ja het is een idee. Ja, bedankt. Okay, okay. bedankt. Ja, ik zou zeggen ja, water is een heel ja, bijzonder. Nee, ja nee dat kunnen we wel concluderen en mist ja. ook. Wist u, ja. als laatste de H2O waar u het over had, geloof ik, hè? Wat u het over had wil, weet duw? u dat die twee water, dat een atoom uh, die bestaat uh, uh, uh, uh, een molecuul bedoel ik, bestaat uit twee of meer atomen. Anders kan je niet over een molecuul spreken. Maar de atomen zitten dus, uh, kun je even water uit elkaar, uh, uh, waar bestaat water uit? Nou, het bestaat dus uit O, uh, zuurstof... waar aan beide kanten, onder een hoek van 105 graden... Uh, een haartje onderhangt. Een, een, een haartje aan zit. Ja, vandaar die 102. H2. Ja. Uh, en weet u misschien waarom dan ijs niet zakt door het water heen? Uh, weet u niet. Nou, dit is me wel eens uitgelegd. Ja, nou, die waterbruggen bij afkoeling die waterstofbruggen, die gaan iets uit elkaar. Dus dan krijg je een soort het gewicht... wat net de opwaartse druk is geworden... Archimedes, hè. Het uh, water raakt, uh, heeft een gewicht, die zo'n watermolecuul... maar de, uh, de grootte ervan, door het uitzetten van die water... Uh, die, die, door een hoek van 105 graden, anders gaat het ook niet... Krijg je meer massa en daardoor blijft water drijven. Dus, ja, uh... Het was niet de vraag, maar die hebben we dan ook beantwoord. Heeft ja. u dat ook? Ja, oké. Okay. Ja, geen dank. Prettige dag, hè? Hetzelfde. Uh, avonden. Ja, prettig alles. <laughs> ja, dank. 0800 1121. You can play the game and you can act out the party you know it wasn't written for you but tell me how can you stand there with your broken heart ashamed of playing a fool but one thing can be to another it doesn't take any side het bakje van de evangelische omroep kwam. Ik ken het niet. James Taylor en Shower the People. Maar ik, uh, ik kan niet zo goed zoeken op... Uh... Uh, naar liedjes. Dus ik zit dan een beetje te kijken wat hier in het bakje staat. En ik vond Shower the People wel mooi na het verhaal over de mist en de watermoleculen. 0800 1121 is het telefoonnummer dat je gewoon zoals altijd kunt gebruiken... als je een vraag wilt stellen of een antwoord wilt geven. En doe dat vooral, want in mijn eentje praten blijkt toch nog veel ongezelliger dan ik dacht. Dus uh, uh, fijn dat je er bent. In dit geval ook Ginny. Ginny, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Spreek met Ginië. Oh, Ik wil genie... graag antwoord op de vraag van de bomen. Want oh. Ja. De... ja, waarvoor die buizen in de grond zitten? Die, ja, van rubber is het eigenlijk. Het is om de uh, wortels water te geven. Echt waar? Maar, maar ja. die krijgen toch gewoon water door het water dat op de op de op het zand valt? Ja, maar niet genoeg. Ik heb ook oh. al jonge bomen laatst een paar jaar terug moeten geplanten hier. Dat is wel ongewaardig waar. En de, als het dan droge tijd is of het bereikt niet goed of er is iets, dan kunnen die wortels water. Hebben. Op een gegeven moment worden die buizen die eruit gehaald, dan hebben ze genoeg geworteld, zeg maar. Maar anders kunnen ze niet wortelen. Dan heb je kans dat de wortels droog staat of dat, dat iets aan de boom de ene wel water en de ander niet heeft. En dan kun je dat aanvullen door dan water te geven. Ach, nou wat praktisch. Maar ja. waarom zijn dat dan van die lelijke buizen? Kunnen ze dus daar niet uh, gezellige camouflagekleurbuizen voor nemen of zo? Nee, dan valt iedereen erover. Oh, natuurlijk. Je moet, ja, als je buizen gaat camoufleren, <lacht> <lacht> krijg je ongelukken. Oh ja, nee, daar heb je wel een punt. Nou, hè, fijn, Ginny. Dank je wel. Alstublieft. Nou, dat kan daar, ik ook en... afstrepen. Dat schiet wel heel hard op dan, maar dat geeft niet. Daar doen we het voor. Dank je wel, Ginny. Fijne uitzending verder. Hetzelfde. Doei. Ja. <lacht> Hoi. Trace. Ja, goedavond. Oh, dag Trace. Ik spreek met Threes. Ik heb een vraag over de schaatspakken. Ja, kom maar door. Ik merk dat aan de binnenkant van het bovenbeen aan de rechterkant... Oh, ja. ...aan de, in de binnenkant zit een rond vlak. En die ja. zit links niet. Kun je mij uitleggen waar dat door komt? Nee, ik niet. Maar ik weet nooit wat. Maar ik weet wel dat we deze vraag al eens gehad hadden... en dat daar een heel goed antwoord op kwam. En? Ja, dat, ik weet het niet meer. Het, het is echt heel triest, oh. trace. Ja, maar ook wel goed, want anders dan zou ik alles gewoon zelf kunnen beantwoorden ja, na, nee. na al die jaren. Ik zie het ieder jaar weer terugkomen. En ik dacht, ja. nou ga ik het eens een keer vragen. Want uh, dan ben ik ook weer gerust. Ja, nee, maar er zijn wel mensen die dat weten, want het is zo leuk. Ja. Hè. Ik, vind, ik, ik, ik heb ze heel weinig verstand, maar ik kan ook gewoon naar dat scherm gaan zitten kijken... en denken van, god, ze zijn uh -huh. weer aan het schaatsen. En er zijn mensen die ja. echt de hele dag alles opslaan wat erover verteld wordt. Dus dat is heel mooi. Ja. Ja. Dus, dus dat goed. vlak op het binnenbeen van, ja. van het schaatspak. Ja, ja. en zit alleen maar rechts. ja. Uh, oh ja, ze maar ze schaatsen dus ook rechtsom. Dus dat gaat waarschijnlijk... Nou goed, laten we laten iemand dat... Uh, ja. Wat is dat dan dat. ook? Wat voor spul? Nou, 0800 uh -huh. 1121 ja. Succes met je uitzending. Dank je wel, Trace. Vet. Dag Aspet. Goeiedacht. Um, Laurens? Een goede nacht. Jullie hadden het over waarom uh, mist ontstaat... en waarom druppeltjes niet naar beneden vallen. Ja, dat is een perfecte standaard. Uh, mist ontstaat vijf. door luchtvochtigheid. Ja. En uh, uh, ja, uh, je kan het vergelijken met een soort regenbui. Water verdampt en daar ontstaat regen uit. Nou, als de lucht vochtig is... Uh, ...krijg je eigenlijk uh, door bepaalde druppeltjes... ...krijg je mist. En uh, je hebt laaghangende mist. Uh, dat wil dus zeggen dat als je laaghangende mist hebt... ...minder van de zicht van 50 meter... <laughs> ...en je rijdt auto... ...dan moet je dus mistlampen gebruiken, zeg maar. Ja. En eh... Uh... Is het zich minder, dan heb je die verlichting eigenlijk niet nodig. Mist ontstaat eigenlijk door luchtvochtigheid. Goh, dit is wel... Dit is wel um, het blijft gewoon raar. Ik blijf het raar vinden, want hoe kan lucht nou vochtig worden? Ja, dat weet ik ook niet. Die theorie weet ik ook niet uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat door luchtvochtigheid mist ontstaat. En ik heb heel weinig natuurkunde gehad, dus... <laughs> Nou ja, maar dat is, dat is ook een beetje de basis van de vraag. Want als je, je weet gewoon, het is luchtvochtigheid, het is vocht in de lucht, het is waterdamp. Alleen als je daarover na gaat denken, dat, dat dus blijkbaar die watermolecuultjes... die die vormen zwaarder zijn dan de luchtmoleculen. Maar ik had dus net Bert, of Bart, Bert, Bart, Bert, ja. die zegt... Ja. Die water, die hele inimini watermolecuultjes, die blijven een soort van liggen op de luchtmolecuultjes. Ja, dat zou kunnen. Dat zou een theorie kunnen zijn, maar ja, daar kan ik je helaas niet in helpen. Ik kan je alleen wel uh, zeggen dat uh, door luchtvochtigheid ontstaat mist. Ja. En uh, mist kun je eigenlijk een beetje omschrijven dat het. Uh, Iets is wat laag over de grond hangt. Op uh, soms boerderijen, bijlanden en dat soort dingen, allemaal. Maar ik, kan, ik weet wel hoe regen ontstaat. Dus ja, nee, dat, ja. Maar dat weten we, want dan worden dus die, die, luchtdru, drup, die druppeltjes in de lucht worden te zwaar en dan vallen ze naar beneden. Ja, ja, ja maar hoe precies. Kan, hoe kunnen ze blijven hangen als mist? Ik weet, het is iets waar ik nog nooit... Ja, over ik weet het ook niet. Dan zou je het liefst iemand moeten bellen van de KNMI, misschien die dat weten, maar... Ja, maar het idee van dit programma is een beetje dat zeg maar, de mensen mij bellen. Ja, ja dat snap ik. Ik kan er dat natuurlijk gewoon vanaf gaan wijken als het niet bevalt. Maar op zich uh, doen we het even zo. Nee, oké. Okay, maar goed, dan kan ik je verder ook niet helpen. Ik, nee. ik dacht, ik zal, ik zal alleen één ding even ophelderen. Dat mist gewoon ontstaat door luchtvochtigheid. Want die eerste bellen, ja, die snapte ik wel. <laughs> Maar ik dacht bij mijn eigen, ja, mis, misschien ontstond er een beetje een misverstand hoe mist eigenlijk ontstaat. Ja, het wordt een beetje een mistverstand. <lacht> ja, precies. Ja. Dankjewel, Laurens. <lacht> Oké, okay, graag gedaan. Oh, <lacht> 0800-1121, Frank. Ik, uh, ja, hi. Ik, ja, maar, hoi. <lacht> nou, de, de, de oorspronkelijke vraag was: waarom mist blijft hangen? Ja. Ja, precies. Ja? Waarom het nou, niet? Het, is, het zou zwaarder precies, moeten zijn dan lucht, denk ik. Normaal gesproken zou je naar beneden gaan. Maar omdat er onderlag lucht is die iets warmer is en geneigd is om te stijgen, ontstaat er een evenwicht. Dus de druk van boven van de mist en de ja. druk van, van de lucht die naar, naar boven wil stijgen, daar ontstaat oh, er een ja. evenwicht en dan blijft hij hangen. Toch, hè? Ja, dan dus zat Bert er helemaal niet zo ver naast. Ja. Ja. Nou, ik heb een beeld. Ja, het heeft met warme lucht te maken. Nou, ik, ik, vind, het, ik vind het ook een mooi beeld, dus ik, ik hou het er gewoon op. Dankjewel. Oké. Okay. Goed. Doeg. Ja, doeg. Doeg. Um, doeg. Eens even kijken, hoor, want dan heb ik hier Johannes. Ja, goeiemorgen. Johannes, Johannes, heb je heel even? Ik heb heel even, hoor. Ja, want ik, ik ben, we zijn een heel klein beetje nog creatief... omdat de prachtige, geweldige, heerlijk klinkende studio... nog niet helemaal doet wat hij allemaal zou moeten doen. Dus ik ga even op de radio zeg, tegen mijn uh, favoriete regisseur uh, Bart zeggen... Bart, wil jij heel even hier komen, zeg maar, om... Eh, gewoon even tussen jou en mij om de uursluiter even op te zoeken? Want, kan ik, <lacht> want jij weet waar die ongeveer in, welk bakje zit. Het scheelt mij heel veel werk om daar naar te zoeken. Dan kan ik ondertussen naar Johannes luisteren. Johannes, zeg het dus... Nou, dit, dit vond ik wel heel mooi trouwens, hoor. Ja, ja de dus stukjes zo ja. even ja. achter de schermen. En de Bart staat nu naast me in de computer te zoeken, want die had. Ja, die, oh ja, natuurlijk, daar. Ja, daar uh, is en, dan, en dan zet. Wacht even, Johannes, ik kom er zo aan. De rest van de luisteraars ja, dus ga je even iets voor jezelf doen. Zet die en die ook maar vast dan hier en daar in die mapjes? Dan, <lacht> Gezellig, hè, zo? Ja. <lacht> ja. Nee. Oh, nee, laat maar staan. Ik kan het nu vinden, want je hebt het voorgesteld. Dankjewel Bart. Applaus voor Bart. Woe! Uh, <laughs> ja, het gaat uh, echt yeah. lekker zo. Sorry, Johannes. Wat wou je zeggen? Ja, uh, Ik heb het uh, antwoord op de, op de vraag van de vreemde buis bij de boom. Oh ja, ja maar ik heb net gehoord... dat dat is dat uh, om ze water te geven. Ja, dat, nou, is, dus <laughs> oh, dat oh. is dus niet zo. Dat is dus niet zo, nee. Oh. Um, die buis die wordt uh, over het algemeen aangebracht bij bomen uh, waar veel te veel bestrating omheen zit. De boom krijgt daar uh, niet genoeg water, maar ook niet genoeg lucht. Uh, wortels hebben ook zuurstof nodig om uh, de boom te kunnen laten groeien. Oh, dus het... Dus en daardoor wordt er lucht bijgebracht. Het is toch ook wat, hè? Dat we dit verzinnen het met elkaar. Is... Dat we bomen neerzetten op een plek... waar ze gewoon niet genoeg kunnen ademen met hun worteltjes. Nee, dat wij te veel bestrating Straten neerleggen. Straten over de worteltjes over heen leggen. We... Juist, dat is hem. Ja. Een... ja, maar ja, ja. anders, ik, weet je, het is natuurlijk... Wij, tegen, wij of de bomen, als we die bomen gewoon lekker laten wortelen... dan vallen we de hele tijd en dan, dan, uh, ja, dan moeten de mensen... Maken. Dan hou... ja. Ik bestraten maken, dan houden wij wel werk... De precies, als we zouden stoppen met bestraten... het is heel vervelend dat we dat de hele tijd willen... maar als we ermee zouden stoppen... zouden we helemaal een probleem hebben. In wezen wel, ja. En jij, in ieder geval. Maar uh, als, als wij uh, ermee doorgaan... hebben we ook een probleem, want dan kan het water niet weg. Maar daar ging het niet om. Het oh. ging over de. de uh... De buis er onderdoor. Die, jij... niet voor het water, die niet voor het water was. Nee, voor de duidelijkheid. Maar jij hebt dus wel eens dat je stenen aan het leggen bent... en dat je tegen jezelf zegt... oh, we zouden niet zoveel stenen moeten leggen. Uh, dat denk ik geregeld inderdaad. Wow. Maar dat is, dat is niet daarom. Dat is puur voor mijn eigen omdat je er kapot aan gaat. Maar een goede vriendin van mij die leidt... Ja, dat is weer even heel... Uh, Operatie Steenbreek in Leeuwarden. En dat is echt het initiatief om alle bestrating er eigenlijk uit te trekken... zodat het water weer uh, weg kan uh, naar de plekken waar het zelf weg kan lopen... in plaats van in de, uh, over het overvolle riool. Maar weten ze dat op je werk? Dat jij een vriendin hebt die bezig is met te zeggen dat al die stenen er weer uit moeten ja, er, er zijn? Ja, er zijn wel een paar die dat weten, ja. Inderdaad. Ja. Hey, en, ja. Um, maar ik heb even een vraagje, ja? want jij bent een straatmaker... Straat? Ja. En verkopen ze nou nergens broeken die, zeg maar, iets hoger uh, aansluiten... of die een beetje meestretchen? Men noemt het de tuinbroek. <laughs> ik draag hem gewoon. Ja, ik doe dat. Jij draagt een tuinbroek. Ik vind het niet uitzien. Ik kan het, nee, ja. ja, ik... Ik kan het niet aanzien. Ik ja, snap wel dat... wel. Ik weet waar je naartoe wilt. Nee, nee, nee ik vind het altijd wel grappig. Maar het, ik denk altijd, ja, als ik toch de hele dag op mijn knieën stenen op de grond moest leggen... dan zou ik op zoek gaan naar een broek die wat hoger aansloot. Ja, ja ik had het ook gedaan. Ik ja, heb het gedaan. Je, ja. Jij draagt een tuinbroek op je werk. Ja, ja en, net zo makkelijk. En, uh, en heb jij um, nooit zere knieën? Uh, ik heb knielap. Ik heb meer zere rug. Oh ja, ja het, is, het is hartstikke zwaar werk, toch? Ja, het is veel te zwaar werk ja. en te weinig betaald. Eigenlijk zouden we net als de leraren moeten gaan staken. Maar er zijn er zoveel beroepen in Nederland die moeten gaan staken dan. Ja, en ik denk, ja. weet je, je moet pas gaan staken als straatmaker als je, als je wel zeg maar, de straat open hebt gehaald. Want anders valt het ons helemaal niet eens op. Precies, jij ja. snapt dat. Nou, ik ga, ja. er, ik ga daarover nadenken. Over het harde leven van de, van de straat. Of het uh, keiharde leven van de straatmakers. Dat vind ik heel mooi. Ik heb ja. nog even heel mooi, een, een heel klein dingetje over dingetje? Uh, ja. de, bu de, de buis onder de uh, bomen door. Ja. Uh, in Utrecht, heb, uh, volgens mij in één grote stad in Nederland. hebben ze ditzelfde probleem ook gehad: dat de bomen in de perkjes niet wouden groeien. En toen hebben ze er, uh, er een dialoog bij gehaald. Daar hebben ze wormen in de perkjes gegooid. Oh ja. Uh, en dat waren horizontaal gaande wormen en dat waren <laughs> verticaal gaande wormen. Ja. ja. En uh, daardoor is gebleken dat er meer zuurstof in de grond komt. Maar hoe leer je een worm dat die horizontaal of verticaal gaat? Ja, dat heeft onze lieve heer ooit een keer zo bedacht, Echt? denk ik. Het zijn dat, verschillende ja, wormen. Uh, ja. Het schijnt zo. Ja. Ik heb het bij een collega van jou op de televisie gezien. Bij de NPO ergens of zo. Ja, tuurlijk. Uiteraard. Ja, een special over ja. de horizontale en de verticale wormen. Niet een hele special, maar wel, wel een item. Dat ja. wel. Nou ja, ja, waar houdt het item op en begint het een special te worden? Dat is natuurlijk... Goed. Uh, Dat is een ding. Dankjewel, Johannes. Ik had het niet willen missen. Graag gedaan. Goeienacht. Uh, hetzelfde. Ja. Tot de volgende keer. Denk om je rug. Doe ik. Doei. Hoi. Hoi. Henny. Ja, hallo. Hallo, ik... Hennie. Met Henny. Ik heb uh, in de flat last van uh, zilvervisjes. Ah, daar zijn oh, ze weer. Ja. Oh, zijn ze al meer geweest? Oh, de zilvervisjes. Oh. Die duiken altijd weer op. Ja. Oh, nee. Ik dacht dat de vraag wel eens meer geweest was. Ja. Maar dat geeft niet. Ja, vooral... Uh, Volgens mij komen ze onder de wc-pot Ja. En uh, vooral in het fonteintje. En in de aangrenzende badkamer zie ik ze ook in de wastafel. Ja. En af en toe loop er een verdwaalde in de gang. Ja. En wat is je vraag? Nou, of iemand er ook wel eens uh, last van gehad heeft. Nou, iedereen heeft last van uh, zilvervisjes. zilvervisjes. Ja? Ja hoor. Ja, dus hij maakt ze dood zodra ik ze zie. Ja, dat is verstandig. Ja, dat is heel zielig. dat ja, zijn ja, trouwens nou, helemaal ja. geen visjes. Nou ja, het, het lijken wel wormtjes, hè. Insecten. Ja, nee. Nou, we gaan straks door over de zilvervisjes. Nachtzuster, een programma van Max.